10 uur in ons met het NMS-journaal. In Zuid-Limburg is het Pijl van de Maas nog aan het stijgen... maar niet meer zo snel als eerder. De piek die gisteren werd voorspeld is nu al bereikt... en vanmiddag wordt opnieuw gemeten of het Pijl van de Maas verder is gestegen... of weer aan het dalen is. Vanwege het hoge water heeft het regionale beleidsteam voorzorgsmaatregelen genomen. In de dorpen Ittre en Borgharen zijn voor de zekerheid 20 hulpbehoevende bewoners geëvacueerd. Een aantal toegangswegen naar die dorpen is gisteravond afgesloten omdat ze onder water kwamen te staan. Grote problemen zoals bij de overstroming in 1993 en 1995 worden niet verwacht. De gemeente Moerdijk informeert vanmiddag de bewoners over de brand van woensdag bij Chemiepak. Mensen zijn per brief uitgenodigd. De burgemeester en de brandweer en de gezondheidsdienst willen zo goed mogelijk op alle vragen antwoord geven.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 Peter de Wie en Mieke van der In Tweeënhalve minuut over tien. Van harte welkom bij het laatste uur van de nieuwsshow. Over ruim twintig minuten is recessent Aristorm te gast... voor de boekenrubriek. Hij zegt dat hij een beetje grieperig is. Nou, ik verheug me nu al op een lang en mooi ziek bed... waar ik veel kan lezen. <laughs> Oké. Okay. dan ga je ons van tevoren nog iets over vertellen? Ja, ja, nu heb ik al dingen gelezen, maar ik voel het helemaal weer opkomen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, nou, de nieuwe boeken komen eraan. Dus ja. ik heb de eerste grote Nederlandse roman van dit jaar bij me. Tenminste, groot, wat betreft de auteursreputatie in elk geval. De Nieuwe Berlef. Ja. De... En? Ja, dat ga ik straks in nee. De een Zijn Dood heet het. Nou, ik kan in ieder geval zeggen, ik vind het wel prachtig omslag hebben. in Ja, het is hebben, het, elk geval. Het, ja, ja, ja, een het is, uh, omslag, absoluut. Het is uh, een eenzaam, ja, het is, het is een, uit de romantiek is het, hè. het uh, ja, beeld van Caspar David Friedrich uh, Munch. Um, yeah. Ja, een, een, een schilderij met uh, voor 80% horizon, dat is ook wel bijzonder. Ja, en een kleine monnik. Precies. In, het is uit 1809, okay. Dat brengt me bij het volgende, wat ik, uh, het volgende dat ik bij me heb. Dat is een nieuwe vertaling van een uh, boek uit de 18e eeuw van uh, Lawrence Stern een sentimentele reis, om precies te zijn... een sentimentele reis door Frankrijk en Italië... door de heer Yorick verteld. Uh -huh. En uh, nou, daar ga ik straks over vertellen. Dat, uh, ja, dat is echt een fascinerend uh, boek. Uh, Stern heeft het uh, bij Leven niet afgemaakt. Dus ik kan nu alvast wel onthullen, onthullen dat de reis in Frankrijk uh, eindigt. Uh -huh. Dus het boek heet nog wel... een sentimentele reis door Frankrijk en Italië, maar... Kreeg je die mop van die jongen die. Enzovoort. Ja, ja. Uh, en dan heb ik bij hem uh, een uh, re relatief onbekende uh, Chileen. Maar ik heb hem hier al eerder uh, besproken. Alejandro Zambra heet hij. En het, de roman heet Het Verborgen Leven van Bomen. Op de achterkant van het boek staat over het vorige boek: een cultboek. Als er nog meer van Alejandro Zambra verschijnt, ga ik het allemaal lezen. En dat schijn ik gezegd te hebben hier op de radio, oh, staat eronder. Je denkt even aan Prinses Irene, maar dat is niet zo. Nou ja, daar heeft het wel een klein beetje mee te maken. Maar goed, dat komt straks uh, aan de orde. Maar ja, ik heb gezegd dat ik het allemaal gelezen. Dus dat ga ik ook allemaal doen. En ik heb het gelezen. En ik ga straks zeggen of ik het weer zo prachtig vind als het vorige boek. Okay. En um, iets waar mensen altijd uh, zich heel druk over maken, dat is uh, taal. Uh, de verloedering ervan, en, uh, of dat erg is of niet. En of oh. het u überhaupt uh, het geval is. Het wordt überhaupt daar er erg veel mensen zich trouwens al aan. Ja. Of überhaupt taal zich uh, verloedert. Germanisme is dat, een, überhaupt. Doe het nou, nog het maar is een paar het is Duits, ja. <laughs> <laughs> Je krijgt ze razend. Het is heel erg leuk. Nou, ik, heb, ik vind één strijder aan mijn zijde... die het allemaal, die vindt elke taalverandering een taalverbetering. Dat ja. is Jan Stroop, en die heeft het boek uh, gepubliceerd net. Hun hebben de taal verkwanseld. Hij is bekend. Hij is de uitvinder van het Polder Nederlands. Dat, uh, dat heeft hij niet uitgevonden, maar dat heeft hij voor het ja. eerst gesignaleerd. Een jonge vrouwen die heel plat praten. En iedereen doet dat nu. Het nieuwe standaard Nederlands is dat. Why? Ja. Bijvoorbeeld... ja, het grappige is dat natuurlijk weer allerlei vrouwen worden genoemd die dat doen. En Mieke staat er niet bij. Ze, ze zijn dus, er in de kranten wel van beschuldigd, ooit. Nou, er staat wel in dat als je voorbeeldsprekers uh, voorbeeld sprekers wil horen, horen van Pol en Nederlands... dan moet je wel naar de Trost Nieuwshow luisteren. Oh, kijk. Want hoogopgeleide vrouwen die <laughs> over een proefje komen vertellen... spreken tegenwoordig vaak Pol en Nederlands. Okay, ja, nou, hun goed. hebben de Stroop, dat okay. zijn de boeken die kijken. Goed, hartstikke goed. Over een minuut of twintig. Nou ja, zoiets. We besluiten Neusjof vandaag met een gesprek met Bart van Zeeland. Dan gaat het over misleidende voedselmarketing. En dat is nogal wat. We gaan ook praten met de baas van de Free Record Shop, Hans Breukhoven... is dat over de actie van Treintje Oosterhuis... om haar nieuwe cd gratis bij een krant weg te geven. Dan gaat het meteen over 750.000 exemplaren. Hallo. Goed, we beginnen met een beschamende vertoning. Waar eindigt de vrije wil en begint slavernij? Rond die vraag draait de verfilming van het leven van Sachi Baartman. Een Zuid-Afrikaanse vrouw die begin 19e eeuw in Europa... als attractie tentoongesteld werd onder de naam Hottentot Venus... Saji was een slaaf waarschijnlijk, of een bediende in het geval van Nederlandse boeren in Kaapstad. Een Britse arts nam maar mee naar Londen. En hier werd ze tentoongesteld omdat blanke Europeanen haar lichaamsbouw wilden zien. Ze was gewild vanwege haar zwarte huidskleur natuurlijk, forse achterwerk, lange schaamlippen en dikke lippen. Over dit gegeven maakte regisseur... Abdelatif Keshish, de film Black Venus, Echt? die deze week in première ging. Over de film en de raciale verhouding gaan we praten... met de emeritus hoogleraar koloniale geschiedenis Piet Emmer. Goedemorgen. Goedemorgen. U hebt de film gezien, hè? Ja. Met welk gevoel kwam u naar buiten? Ja, triest. Hè? Het is een, een soort optater. Uh, je, wat is het? Twee uur uh, kijk je naar iets. Nou, het is te langer bijna. Nou, ja, precies, twee het uur en veertig minuten duurt. Het, Eigenlijk wel een beetje te lang, geloof ik. Maar je, je, je wordt er niet vrolijk van. Nee. Die, die regisseur heeft daar wel een bedoeling mee. Omdat, dat, die wil dat zo indringend maken, die ervaring. En daarom wil die, die hij... Staat wil hij bekend. dat doen en hij overspeelt zijn hand een beetje vooral. Aan het eind, want de geschiedenis uh, van uh, de hottentot tot Venus. Uh, is inderdaad tragisch. Uh, zoals u al zei, het is iemand die uh, waarschijnlijk als bediende, waarschijnlijk niet als slavin, maar als bediende ja. bij uh, een boerenfamilie aan de kaap werkte, door een scheepsarts is meegenomen. En als kermisattractie, eh, zoals toen gebruikelijk met mensen die eh, een afwijkende lichaamsbouw hebben, dan hoefde je niet vooruit Zuid-Afrika te komen. Maar ook mensen om de hoek, die eh, aan elkaar gegroeid waren als Siermeese tweelingen of die als dwerg eh, in de wereld te, bleken te staan, die werden op kermisattracties eh, tentoongesteld. En als je die film verlaat, dan heb je toch in ieder geval het idee van nou, dat, dat doen we vandaag de dag niet meer zo. Nee, uh, ging zij uit vrije wil mee? Ja, dat, daar kun je natuurlijk over twijfelen. Maar in principe ja. Want de film speelt op twee, in twee plaatsen in Londen en Parijs. En in Londen, dat is heel aardig dat die regisseur dat laat zien... komt ze aan aan het begin van de 19e eeuw... juist als Engeland de slavenhandel heeft afgeschaft. Als eerste land... Uh, na een lange actie, uh, vooral door het algemeen publiek uh, gestimuleerd... heeft het Lagerhuis de slavenhandel afgeschaft en ook het Hogerhuis. En uh, ja, dan uh, is er een groep uh, abolitionisten... dus mensen die voor afschaffing van slavenhandel en slavernij zijn... die dat schandelijk vinden, dat... Uh... ...zaartje uh, wordt... baardman daar uh, tentoongesteld wordt... ...en die een proces uh, voeren. En dan moeten rechter natuurlijk vragen... ...bent u hier vrijwillig? Is uh -huh. dit een kermisattractie waar u aan meewerkt? En krijgt u er ook geld voor? En uh, op alle antwoorden antwoordt ze positief... ...ja, ik ben hier uit vrije wil... ...ik hoop hier wat te verdienen... ...en op den duur weer terug te gaan naar Zuid-Afrika. En waarom doet, heeft ze dat gedaan, denk ik? Ja, nou ja. Want, want het is nog een historisch verslag. Ja, het he? is dat dat het... absoluut juist. Uh, dat... De rechtszitting is keurig nagespeeld. Ja. Uh, ja, ik denk dat toch in die tijd... de gedachte dat je dan... Uh, met geld naar huis zou kunnen komen... Uh, heel aantrekkelijk was. Uh, het is, in... niet, het is niet, niet, niet, niet nieuw, die gedachte. Nee, natuurlijk. absoluut niet, nee. Om ergens anders voor, wat enig voor tuin te maken. Maar Precies. tegelijkertijd wordt zij natuurlijk... toch wel door die man uitgebuit. Absoluut. En dat wordt nog erger. Um, als ze naar Frankrijk gaat. Ja, eerst nog even in ja. Engeland, want uh, mm -hmm. ik, heb, ik heb de film ook, ook gezien. Ja. Um, ze wordt er niet alleen tentoongesteld, tenminste, volgens de film dan. Hè? Mm -hmm. nu, ik heb het nu over de, de, de werkelijkheid van de film. Ze wordt niet alleen tentoongesteld, maar ze moet echt een act opvoeren. Ja. Kijk, ze wordt het, het is gewoon een gewone vrouw die gewoon praat met die mannen, gewoon jurken draagt maar, en, en, en, ho en hoeden. Uh, als ze buiten komt, maar als ze uh, moet optreden, dan uh, wordt ze als een uh, wilde vrouw in een, een kooi, een ja. wild beest, ja. die act moet ze opvoeren. Ze moet toch ook brullen? Ja, ze moet rare dingen doen, dat is absoluut juist. Ik denk dat de gedachte was van dat vindt het publiek dat kijkt het mooist. Hè? Eng. Eng, Afrika, uh, de wereld buiten Engeland is onbeschaafd. De wereld buiten Europa is nog eens onbeschaafder. En de mensen die uh, vooral uit Afrika komen, die, die horen er zo uit te zien. En serieuze wetenschappers wijden daar beschouwingen aan die in de categorie zaten van... Nou, zo dichtbij uh, het, het, het, de mengvorm tussen de aap en de mens. Ja. Hebben we ze eigenlijk nog nooit gezien. Nee, dat is juist. En dat is nou ook aardig van die film, omdat om dat wordt gezien. Dat, dat gedeelte speelt dan in Parijs. Daar wordt ze inderdaad uh, hoe heet dat, opgemeten door een professor die uh, in een instituut voorloper van het Musee De Lom uh, werkt. Uh, het aardige is dat uh, in, uh, in Londen. Daar wordt ze eigenlijk eh, beschermd, zou je ja. kunnen zeggen. Of daar, daar proberen mensen haar te beschermen... Eh, die niet vinden dat Afrikanen gelijk zijn aan Engelsen. Zeker ook niet aan de rest van Europa. Dus absoluut daaronder. Maar je kan er niet... Allerlei, ze staan niet buiten onze... Uh, menselijke wereld, Afrikanen. Je hoort ze uh, uh, toch fatsoenlijk te behandelen... zoals bediendes, zoals kinderen, zoals vrouwen. Dat vinden ze in Londen. Dat vonden ze in maar Londen. Maar in Parijs? In Parijs. Het gekke was, je zou denken, de Franse revolutie... Egalité, fraternité... Ja, dan, dat laat die film ook heel goed zien. Uh, dat steekt niet erg diep in Frankrijk. Hoe en zo komt ze eigenlijk in Parijs terecht? Ja, ze wordt als het ware verkocht. Uh, de film laat zien dat ze daar misschien ook wel mee eens is. Aan een, uh, een, een Franse donteur van een leeuw, die, van een beer. Die haar uh, op eenzelfde manier in Frankrijk... Is dat ook echt wordt... zo gegaan? Of weten ja, we dat ik niet? denk wel dat dat goed is nagekeken. Okay. En, de, de beer ging dood en dan zetten we een holter tot in de kooi? Of alle twee, hè. ja. Zo, zo ging dat. En ze is dus door die salons gegaan. En je ziet dat... Ja, ze heeft daar natuurlijk een heel andere entourage. Want in, in Londen is het een beetje een... een kermis. Een, een ke ja. kermis, hè. Dat is een beetje agenebisch, toch? En daar in Frankrijk, daar wordt zij het uh, uh, opgevoerd uh, voor de de hoogste kringen, nou, nou, nou ja, niet helemaal het, de hoogste kringen. Uh, salons mensen, in ieder geval. Salons, absoluut met juist. dames met de decolletés ja, ja, ja, ja, en uh, ja, ja, waaiers. Ja, ja. ja, ja. Um, en daar zie je dan, daar, daar begint dan, uh, zoals u zegt, dat idee uh, dat uh, mensen uit andere continenten niet alleen maar cultureel minderwaardig zijn, uh, anders, uh, maar ook biologisch minderwaardig. En dan krijg je die omineuze weg naar het biologisch racisme. Dat begint, dat wordt dan duidelijk in die film getoond, dat begint in Parijs. Maar ook een hele erotische uh, sfeer wordt eromheen gecreëerd. Ja, dat is natuurlijk ook. Zodra de Europeanen Afrika hebben ontdekt. Uh, en dat geldt ook wel enigszins voor Azië. is toch de gedachte dat uh, de zeden op seksueel gebied heel anders zijn. en dat is uh, voor het toenmalig Europese publiek heel spannend. Hè? Dat uh, de, de, de, de gedachte dat Afrikaanse vrouwen. seksueel anders zijn dan vrouwen in Europa. Was, uh, het komt je altijd tegen in reisbeschrijving. Op het moment dat zij uh, door, door die wetenschappers wordt uh, opgemeten ja. uh, en getekend, hè, want die tekeningen zullen waarschijnlijk ook wel uh, echt uh, bestaan, ja. uh, dan uh, weigert zij toch om uh, haar lendendoek af te leggen. Ja. Dat is ook historisch, hè? Ja, dat is juist. En dat was uh, dat, niet naar de zin natuurlijk van haar begeleider... die geld gekregen had uh, om haar uh, dat, uh, in dat uh, laboratorium... laten we het zo maar zeggen, uh, <coughs> uh, wetenschappelijk te laten onderzoeken. Uh, dat is juist. Uh, aan de andere kant, uh, toen ze eenmaal met die begeleiders brak... Uh, kon ze natuurlijk eigenlijk geen kant op? Uh, dus ze heeft haar benen niet voor de wetenschap gespreid, maar uiteindelijk wel. Uh, om geld toen, te verdienen. Toen ze uh, ja, als, precies, prostituee, als prostituee af, af was ja, ja. Dat is ook zo'n zo tragische. Ja, dat is. Uh, ja. Geven, hè? En ze is dan overleden in 1815 uh, of aan uh, een infectie van de longen, een longziekte of misschien. Syfilis. Syfilis, maar volgens mij leid je daar niet zo snel aan. En uh, misschien ook een andere ziekte. Enfin, hoe heet dat? Uh, haar uh, geslachtsdelen zijn toen uh, bij de sectie uh, uh, op sterk water gezet. En uh, ja, je wil het nauwelijks geloven, maar tot 1974 kon je in het Musee de Lom uh, die dingen bewonderen. Um, daarna heeft de Zuid-Afrikaanse regering gevraagd... om uh, wat er nog over was van Saartje Baartman uh, terug te sturen naar Zuid-Afrika. Dat is gebeurd. En uh, ze, uh, die overblijfselen zijn nu begraven uh, in een uh, monumentaal graf... Uh, op de plaats waar, zij als, waar de, de bosjesmannen tegenwoordig zeggen we kooi, kooi vandaan komen. Ja, dan, Want u, u zei in het begin, nou gelukkig uh, is dat eigenlijk, zijn het allemaal verleden tijden... Tot 74 werd dit ja. uh, tentoongesteld. Ja. En in 2006 pas, op verzoek van Mandela... Zijn deze, uh, oh, 2002 ah, ja, ja, ja. Uh, zijn, die, uh, zijn die spullen teruggegaan ja. naar Zuid-Afrika. Dus kennelijk... Uh, nou ja, ik weet niet of je over de laatste decennia nou zo moet zeuren. Het zou kunnen zijn dat die dingen daar stonden... en hmm. dat niemand er verder aan dacht, maar... Ja, er is opnieuw belangstelling, ook wetenschappelijk... voor dit soort culturele verschillen tussen de continenten... en de uitwisseling van groepen. Hè. U moet bedenken dat ja, de mensen hadden geen televisie geen radio. De gedachte om ooit eens iemand uit Afrika te zien... was natuurlijk al opwindend ja. en dan zeker in zo'n setting. Uh, dus uh, ja, dat, dat, dat verklaart uh, waarom dat... Uh, dat werd ook met, met, met Indianen gedaan. Dat werd voor awkward. alle duidelijkheid, het was een zeer serieus... Tak van wetenschap te opmeten van mensen. Dat hè? zeker, ja. Dat, aan het begin van de 19e eeuw is dat correct. Uh, dat is juist. Uh, ja, uh, zoals gezegd, daar worden dan die, uh, die trappen van uh, de, uh, de menselijke ontwikkeling uh, uitgedestilleerd. Maar helaas uh, worden daar ook allerlei andere conclusies aan verbonden. die we na 1945, uh, waar we, mag ik van hopen, in 1945 afscheid hebben genomen. Ja, hoe, hoe doet die regisseur dat? dat... Lot van uh, Saadje uh, verfilmen. Uh, hij zet de kijker nadrukkelijk in de positie van uh, foyeur, hè? Ja, dat is juist. Uh, wat hij niet uitlegt is natuurlijk hoe ze in Zuid-Afrika uh, haar leven voerde... als bediende bij uh, een, een, een boerenfamilie. Uh, maar uh, hij uh, laat heel duidelijk de, de kijker meeleven... met uh, de hoofdpersoon die, uh, tegen, ja, die, die weet dat ze uh, aan de ene kant geld kan verdienen... door dit te doen, maar aan de andere kant uh, haar werk vreselijk vindt... doordat al die mensen aan haar komen en ze eigenlijk helemaal geen zin heeft... om inderdaad als een soort uh, wildier uh, aan het publiek te worden getoond. Als je dit verhaal hoort, dan verwacht je eigenlijk een film... Waar het gewoon nou ja, vanaf het eerste, beste shot al duidelijk is dat er iets gruwelijks aan de hand is. En dat het er steeds maar dikker opgelegd wordt dat we dit heel gruwelijk moeten vinden. Uit de kritieken blijkt juist het tegenovergestelde: dat nou. er toch om een of andere reden wel in geslaagd is. om een soort van objectieve uh, uh, kanten in ieder geval van het verhaal boven te krijgen. Ja, Daar ben ik het niet mee eens. Ah. Ik geloof echt, ik kwam er zo triest uit. En, terwijl je inderdaad aan de. E aan de andere kant zou moeten zeggen van uh, fijn dat we dit niet meer doen op, hè, op het ogenblik. Maar nee, die, dat, dat doet hij. Hij wil je echt teneerdrukken. Hij wil je echt laten zien. Uh, schandelijk zoals wij. Met uh, uh, minderheden en dan voornamelijk uh, die, die uh, kermisattracties uit Afrika. hoe we daarmee omgaan. Maar toch uh, waren er ook. Uh... Af en toe mensen in die film. die haar wel echt als mens zagen. Ja. Bijvoorbeeld die man die haar moest tekenen. Ik bedoel ja. daar. Uh, nee, het was waren, niet zo dat zij voortdurend. voortdurend in een omgeving zat met al, al, alleen, al alleen vijanden. maar vijanden. Nee, dat was, nee, dat nee, was ook niet, niet zo. Waren, die nuances zat er wel in. Zeker. Dat is juist. En uh, ze kon ook als ze, als ze niet werkte. kon ze natuurlijk gewoon de stad in. En uh, dat, uh, dat wordt ook uitvoerig getoond. Uh, uh, en wat niet getoond wordt. is van ja. haar positie is natuurlijk eigenlijk die van van uh, hoe heet dat, de lagere volksklasse in die tijd. En die was natuurlijk absoluut niet vrolijk. Sowieso ook de, de, de lagere volksklasse Precies, in ook, Nederland ook, ook en Frankrijk. Ook al werd er niet op een kermis tentoongesteld... dan hoe heet dat, had je het nog niet goed. Nee. Ja, en zelfs ook met die, die vrouw van die beertemmer er ontstaat ook nog toch wel een soort uh, ja, vriendschap... of affectie in, in ieder geval ja, hier en daar. Zeker, en dat dus... is absoluut juist. Ja. En hoe lang dit soort dingen doorspelen... blijkt nog eens als je in de filmbibliotheken mm -hmm. gaat zoeken, dan kom je namelijk onder dezelfde titel... een film uit volgens mij 1986 tegen, mm -hmm. dat gewoon een halve pornofilm is... die met precies hetzelfde verhaal mm -hmm. uh, gaat, dan is de vrouw van de beren... maar het blijkt opeens dus een lesbische verhouding mm -hmm. te hebben. En het is een, een film ge geproduceerd door Playboy. Dan denk je, nou, ja, kennelijk zitten diezelfde sentimenten er gewoon nog voor in. Ja, dit is een thema dat, ze, zoals gezegd, zodra... Europa de rest van de wereld ging ontdekken, dat je voortdurend tegenkomt elders zijn de mensen met heel andere waarden en normen. En vooral als het om seksuele dingen gaat, daar is dat totaal anders dan uiteraard de nogal in principe ingetogen cultuur die we in Europa kennen. En dat blijft de mensen fascineren. Nou ja, ingetogen, die Parijse salons toonden toch ja. behoorlijk perverse ja. dames die ja, voortdurend een, een borst eruit hadden hangen <laughs> ja. en die aan, uh, ja. aan dildo's ja. likten en zo. Ja, ja. dat is juist, uh, dat was het, uh, ook weer het idee om. Pervers. Um, precies om Parijs af te zetten tegen, uh, tegen Londen. Uh, dat is juist. Um, en dat waren dan weer de hogere kringen die dingen toch te doen... die natuurlijk in lagere kringen geheel verboden waren. Uh, vooral als het achter gesloten gordijnen gebeurde, dat ja. werd wel gezien. Maar in het algemeen is het natuurlijk zo dat er toch het idee is... omdat je die continenten nooit bezocht en er niet uh, alleen maar via via over hoorde... dat uh, ja, daar allerlei uh, mythische verhalen over dit soort dingen eronder denken. Ja. En zij wordt ook afgeschilderd als iemand die het alleen maar vol kan houden... door voortdurend in een halve in de lorem te zijn. Ja, ze was alcoholist en dat heeft waarschijnlijk ook bijgedragen... aan het feit dat ze niet veel ouder dan 25 jaar is geworden. Ja, ja. Was, was 25? Ja, maar 1790 is ze geboren. Ja. Maar wel een toppestatie van die actrice hè? die uit, uh, uit Cuba komt. Ja, uh, ze Wat komt dus denk... niet uit de groep uh, nee. waar uh, de film over gaat. Uh, ze komt uit Cuba en uh, hoe heet dat, uh, is dus van... Uh, uh, Afrikaanse afkomst, maar dan meer van zwart-Afrikaanse afkomst. Uh, maar ze speelt het geweldig. Ik ja. geloof dat ze 13 kilo moest aankomen. Ze heeft uh, inderdaad. Uh, maar, maar ze doet het keurig. Ja. Zwaarder? Zwaarder. Ik denk rom. het wel. Dat kan bijna niet anders. Nee, dank je wel, uh, Piet Emmeroord, U, Emirates hoogleraar zo koloniale geschiedenis. Het ging dus over de verfilming van het leven van de Zuid-Afrikaanse Saati Baartman. En helemaal op het eind van de film is ook een klein stukje documentaire te zien, hè, waarop haar overblijfselen in uh, Zuid-Afrika ja. aankomen. Goed, in uh, negen bioscopen kunt u, kunt u daar naartoe. Hij is lang, maar wel de moeite waard. Uh, dank u wel. En meer informatie: nieuwsshow.nl.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 Nummer van Arnhem Clark. Als u denkt wat een rare stem is, die man ja, dat klopt ook wel, want u hoorde Diana Birch. Het nummer heet Too Soon To End. Arie, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De nieuwe BLF, ik ga pakken, ja. maar meteen uh, bij. Hoe heet die? Ja, de een zijn dood. De een zijn dood heet het. Ja, dat is een soort tendens om uh, titels van romans een spreekwoorden zijn of zo. Is, is dat het. zo? Is in, nou ja, je hebt hout en Haar van de, van de oh, Groenberg. Ja, ik en ik geloof Op Klaarlichte Dag. Was dat niet het publieksboek van vorig jaar? Nou ja, nee, in ieder geval... Nee. Dan kun je zo niet je gedachten over hebben. Het is een nieuwe Berlef. Uh, en er zitten goede en slechte kanten aan dit boek. Ik uh, had niet gehoopt deze zin ooit toch uit te hoeven spreken, Maar dat moet ik in dit geval uh, toch doen. In principe ben ik wel een Berlef-bewonderaar. Uh, maar op de een of andere manier valt bij dit boek op... dat hij soms toch ook wel heel slordig uh, kan schrijven. Ik zal één zin uh, voorlezen. En, uh, neem van mij aan dat er meer van dat soort, uh, dat soort uh, uh, zinnen in zitten. Uh... Moet ik even kijken? Ja. Ja. Nou, Arie, ja. kom op. In de categorie gedegen ja. voorbereiding. Uh, hier, uh, schuin vorm, hij zit een vrouw met grijs gepermanent haar... en wikkelt een broodje uit een vetvrij papier... Daar is ergens grammaticaal iets niet helemaal hmm. goed gegaan in die, in die zin. Ik geloof dat het een tante bette, betje constructie heet. Uh, en als de zinnen langer worden in deze roman... dan, dan gaat het bij Berne vaak mis, viel mij in dit Maar is dat uh, niet expres? Ja, dat kun je dan afvragen, want een schrijver mag voor mij heel veel. Hmm. Hè, als het zijn eigen toon uh, is. Uh, en een schrijver moet juist niet clichématig werken... dus die mag ook taal verzinnen, zeg maar. Dus ik weet niet of dat expres is. Maar ik moet eraan toevoegen dat ik de stukken waarin hij dat niet doet... Dat zijn meteen de beste stukken van de roman. En dat is ook Berlef op zijn allerbest. Als hij landschap beschrijft. Of als hij, uh, he, het is een roman die begint in Nederland... en we gaan uiteindelijk naar Zweden en naar Schotland. En dat doet hij weer prachtig. En dat doet hij vaak in korte zin. Op een gegeven moment zit de hoofdpersoon... dat is een oud regisseur Wim Terlinde. Die is nu uh, erfenisjager. Het is, het is een soort van detective, hè? Ja, het wordt steeds meer... naarmate hij het, het boek voordert... wordt het steeds meer een thriller, een, een detective... En, uh, nou, ik, ik even, die die Terlinde, die is oud-regisseur en die is nu van beroep uh, erfenisjager. Dat betekent dat hij uh, op jacht gaat, <laughs> vrij letterlijk bijna... Uh, naar, nou, mensen, ergen, uh, naar ja. nabestaanden van vergeten doden. Dus iemand gaat dood en er lijkt helemaal geen nabestaanden te zijn. Maar ze laten wel bijvoorbeeld een huis na of een enorm geldbedrag... of, uh, of er valt iets te halen. Als niemand zich meldt of als niemand uh, gevonden wordt... dan gaat het uh, naar de Nederlandse staat, dat geld. Nou, dat vindt deze meneer uh, Terlinde zonde. Dat vindt hij jammer. Dat lijkt mij heel zijn ook, ja. Dus hij gaat op zoek naar nabestaanden... En en dan wordt er een deal gemaakt, dus een nabestaande krijgt het geld... en hij krijgt een bepaald percentage. 12 zeg maar. procent, geloof ik. Ik geloof dat het, ja, het echt ja, zo is, hoor. Ja, het ja, ja, ja, staat is bestaand, ja. Nou, Dat is ook typisch Berle, want die haalt vaak zijn onderwerpen... uit dit soort ready-made-achtige uh, uh, voorbeelden. En, uh, ik vind het idee ook erg leuk. Hè? Dus, en inderdaad, er, wordt iemand, uh, er gaat iemand dood in het boek. Dat is trouwens een, uh, dat is ook wel weer grappig, een uh, uitgever... van, een, uh, dat heet een vanity press. Dus als jij geen uitgever kunt vinden, dan kun je zelf betalen... En dan zorgt die man dat het toch een boek wordt, en dan mag hij het ook ja. vervolgens zelf verkopen. Is een grappige... Op een gegeven moment staat hij dan bij. Die man is dood, hè, dus, die, die, die, die uitgever. En dan staat hij bij al die boeken te kijken, onze, onze oud-regisseur, onze erfenisjager. En dan leest hij de titels voor van al die moeizame probeersels van mensen. En dan staan er deze titels: Een moeilijk begin, De zaak Vredeling, Baas bovenbaas. De Rode Droom. Nou, dat de, laatste, hem, de laatste die is eigen boek, dus dat is wel weer een ja. leuke, leuke... Maar goed, wat is het goede um, aan het boek, Arie? Nou, het Voordat je is, al je kruid verschiet ja, aan de. Uh, het het goede is dat verhaal dat zet leuk in, spannend. Maar op een gegeven moment, dat wordt echt een soort literaire thriller. En dat het mijn aandacht een beetje weg. Maar als hij die, die, uh, die, uh, die, uh, die oud-Richard Linde in een landschap zet... dan is hij wel weer bijna op zijn sterk. Ik zal een klein voorbeeldje geven. Hij zit op een gegeven moment in, uh, in Zweden in een taxi. Uh, en uh, die taxichauffeur, die heet uh, Nielson... En die grit die die wordt gruwelijk spannend beschreven. Ik hoop dat het overkomt. Het is veel langer dan ik voorlees. Maar ik zal er een stukje uit voorlezen. Uh, mijn handen werden ik klam. Ik kneep harder dan nodig was in de bekleding van de rugsteun. Links van de auto deinde de mist. Rechts van mij stond hij als een gesloten muur. Het licht van de koplampen werd in trillende prisma's teruggekaatst. Zou Nielsen, dat is die taxichauffeur, zich werkelijk iedere bocht van de weg exact voor de geest kunnen halen? Het is heel mistig. Ineens had ik trek in een sigaret. Verlangde ik naar de rust die het leren mij vroeger gaf... toen ik nog rookte. Ik slikte een paar keer. Soms leek de mist even in flarden op te lossen... om daarna weer als een ondoordringbare muur op de koplampen af te golven. Ik keek naar de wijde poriën in Nielsons nek. Hij boorde de auto door de mist en schakelde. Ik voelde dat we een heuvel opreden. Ik durfde mijn ogen niet te sluiten. Bang dan helemaal in paniek te raken... De autorit was als een nachtmerrie waaruit ik niet kon ontsnappen. Nou, dit nou, is toch wel goed, hoor. Dat eh. is heel goed. En dat geeft mooi de verwarring van de, van de hoofdpersoon aan. Want het gaat eigenlijk niet om die zoektocht naar die, naar die, naar die erfgename. Of, uh, het is natuurlijk wel een belangrijke rol speelt het in het boek. Maar het is duidelijk dat de hoofdpersoon op een andere manier... ook nog heel erg verward is. En dat koppelt hij heel mooi aan het landschap. Al vind ik die slotzin alweer net even te veel. Uh, de autorit was als een nachtmerrie waaruit ik niet kon ontsnappen. Dat blijkt uit het beschrijven van die rit zelf al voldoende, vind ik. Ja. Maar gelukkig zitten er genoeg van dit soort uh, fragmenten in het boek dus voor de Bernelef-liefhebber. Is het ook spannend? Nou ja, dat, dat hangt er vanaf. Kijk, uh, ik, ik zelf ben wel een lezer, maar voor mij gaat het nooit zo heel erg om de plot. Dat interesseert me eigenlijk nooit zo heel erg. Het gaat mij om de beschrijving. En eigenlijk heb je vrij snel door hoe het zit... en aan het eind raffelt hij de boel een beetje af... Dus het is ook niet een echte professionele thrillerskrijver, pernaf of je. En ik dacht, maar dat kan aan mij liggen of aan mijn griepige toestand... dat het ook niet helemaal klopt op het slot. Dus er oh. was het met een creditcard. Nou ja, ik kon dat niet helemaal volgen, dat kan aan mij liggen. Maar, dus dat leidde me een beetje af. Dus superspannend is het niet. Het is wel weer spannend in die beschrijvingen van die landschappen... en hoe die personages daar doorheen bewegen. Okay. Dus de een zijn dood. Een beetje, beetje gemengde gevoelens heb ik erbij. Okay. Dan kom ik bij uh, Lawrence Stern... Ja, ik, heb een, ik heb een brief gekregen, een mail. Uh, Lauren Stern dat is, uh, ja, dat is een schrijver uit de 18e eeuw. Hij leefde van 1713 tot 1768, zeg ik even bij. Dat was de verlichting. Hè. Mensen gingen rationeel nadenken over uh, dingen. En Stern was een van de mensen die zich daartegen uh, afzetten. Hij uh, vond juist dat het sentiment een veel grotere rol moest krijgen. Het gevoel. Vandaar dat, uh, dat dit boek, dat is een reisroman... Het is niet echt gebeurd, maar het is dus een, een, een, een roman waarin een reis wordt beschreven. Een sentimentele reis heet. Nou, het boek is al eerder vertaald, al een paar keer eerder... maar de, de meest recente vertaling voor deze vertaling was van Frans Kellendonk. Een sentimentele reis door Frankrijk en Italië. En ik kreeg een brief waarin de, uh, waarin de uitgever... niet de uitgever, maar iemand die het project blijkbaar gefinancierd heeft... Of zo, ik kon het niet helemaal plaatsen... zei hij, ja, die vertaling van Kellendonk is wel goed... maar uh, die is een beetje statig. En Kellendonk uh, was een mooie vertaler, maar hij beheerste het Engels toch niet helemaal. En Sturt moest veel meer in een soort volkstaal vertaald worden. Moest veel vlotter vertaald hmm. worden. En wie heeft dat nu gedaan? Nou, dat hebben gedaan Peter de Voogd en Piet Verhoef. En, uh, nou, ik heb de twee vertalingen naast elkaar gelezen. Ik ben zelf een enorm Kellendonk bewonderaar. En ik merk het ook even op, omdat Kellendonk is overleden in 1990... en is een soort heilige in de Nederlandse literatuur geworden. Ik had nog nooit kritiek op zijn vertaalwerk gelezen. überhaupt. Uh, dus ik heb de twee, twee vertalingen naast elkaar gelezen. En dat is eigenlijk de truc die je moet toepassen. Want ze, voegen, ze, voegen, ze, ze, ze vullen elkaar aan. Uh, ja. Uh, ja, dat kun je van de mensen niet veranderen, dat neen. weet ik. <laughs> uh, Kellendonk heeft een notenapparaat. En die legt dingen uit als je ze niet begrijpt. En die nieuwe vertaling is inderdaad een stuk vlotter. Die is, die is uh, lekker om te lezen. Dus je kunt het ook wel alleen met die nieuwe vertaling doen hoor, denk ik. Ja. Die is, uh, die is uh, lekker om te lezen. Uh, maar soms denk ik, ja, dat gaat ook wel erg vrijmoedig en ver. En, ja. uh, maar goed, ik ben altijd blij als Turn überhaupt vertaald wordt, want het is een fantastische auteur. En ik heb weer enorm veel genoegen aan dit, uh, aan dit boek uh, beleefd. En, uh, nou ja, het is een reisboek. Dus de hoofdpersoon Jorik die reist naar, vanuit Engeland naar Frankrijk en naar, naar Italië. Zoals ik al even naar Tine zei, mm. hij heeft het niet af kunnen maken... omdat hij voortijdig overleden is. Dus uh, Hij is misschien uh, steurnis in het echt, geloof ik, wel in Italië geweest... maar in het boek komen we aan die passages uh, niet toe. En het is heel modern in die zin dat... Uh, uh, hij staat niet stil bij de geëikte dingen die je op reizen hebt... Uh, maar hij neemt zich voor om overal van te genieten. Dat ze, op bladzijde 36 staat bijvoorbeeld... Uh, ik beklaag de man die het hele land doorreist en uitroept... wat is alles hierdoor... Ja, dat is het ook. En dat is de hele wereld voor hem. Die de vruchten die zich aanbieden niet wil plukken. Eén ding is zeker, zei ik... en ik klapte vrolijk in mijn handen... als ik in een woestijn was, dan zou ik daar ook iets vinden voor mijn gevoelens. En dus hij ziet overal wel de zonnige kant van. Verder zet hij het sentiment... dus het gevoelsleven heel erg tegen het verstand. En dat doet hij op een komische manier. Want het is geen huilroman. Ik moet er vaak heel erg om lachen. Er zit bijvoorbeeld een prachtig verhaal in over een moeder. Haar man is overleden. En ze heeft een dochter... En die dreigt krankzinnig te worden. En onze zal onderbreekt daarvoor zijn reis. Gaat naar het meisje toe. En dan staat er dit. Ik ging dichtbij haar zitten. En Maria liet me haar tranen wegvegen met mijn zakdoek. Toen bette ik mijn eigen ogen. En toen de hare. En toen de mijne weer. En toen weer die van haar. En toen ik dat deed, voelde ik onbeschrijfelijke emoties in me opwellen... die beslist niet verklaard kunnen worden uit combinaties van materie en beweging. Ik weet zeker dat ik een ziel heb. Ja, dat is dus, aan de ene kant is dat heel serieus dat hij echt een ziel wil hebben... en dat hij dat gevoel wil oproepen. Aan de andere kant is het zo geestig en overdreven beschreven... dat je er erg om uh, moet lachen. Nou, Lauren Stern, een sentimentele reis... Dus aanraden. En als je dan toch met Stern bezig bent. Ik heb er nog even een oude vertaling bijgepakt. Ja. Hij is ook de man van de prachtige uh, negendelige roman. Het leven en de opvattingen van de heer Tristram Shandy. Ah oh, ja. Daar is hij uh, echt heel beroemd uh, door geworden. En als je dat gaat herlezen. En dat heb ik ook maar meteen even gedaan, hè? Jullie kennen mij. Wel nou, ja, joh. Dan, uh, Geen moeite is je te veel moeite Arie. is mij nee. te veel wat voorbereidingen gesproken betreft. Dan kom je de Jorik van het reisverhaal... die kom je tegen in, uh, in de roman uh, uh, over Tristram Shandy. En uh, daarin overlijdt Yorick. En uh, de hoofdzoon moet daar natuurlijk weer... op sentimentele wijze erg om treuren. Uh, en dan staat er uh, dit. Hij ligt begraven naast de kerk in een hoek van zijn eigen kerk... of in het kerstspel, onder een eenvoudige marmeren steen... enzovoort, enzovoort... En uh, er staat dat, dat stukje rond die af met Helaas, arme Jorik. En dan komt er een geheel zwarte uh, bladzijde. Ah. Ja, dat is, voor ons is dat misschien niet zo nieuw, want als je nu een willekeurig kinderboek opslaat. dan wordt er altijd van dit soort visuele oh, ja? trucs uh, gebruik gemaakt. Maar in de 18e eeuw was dat natuurlijk spectaculair. En uh, dat boek is ook buitengewoon negatief besproken toen. van uh, wat, uh, wat uh, voert hij nu weer uit? En dat, is, dat maakt het, de heer, uh, dat het leven de opvatting van de heer Trustam Shandy zo'n enig boek. Dat zo'n experimentele roman is die ook toch heel geestig om te lezen is. Hè. We beginnen met het eind en uh, uh, soms uh, wordt er een hoofdstuk opeens uitgescheurd. En, uh, nou, die die Ronan Stern lost de tijd ver en ver vooruit. En het is een feest om hem te lezen. En nou, ja, dat kun je rustig doen in die, in die nieuwe vertaling van een sentimentele reis. En okay. um, die vertaling van en Donk is waarschijnlijk niet eens meer te krijgen. Nee, nou ja, tegenwoordig je heel veel via internet enzovoort. Uh, uh, ja. um, dan kom ik bij uh, uh, ja, iets heel anders, zou je kunnen zeggen. Het verborgen leven van uh, Bomen, van de Chileen. Een relatief jonge Chileen, hij is geboren in 1975. Alejandro Zambra. Denk 5, ik, 4, 35. Ja, dat is wel een schrijf, is schrijver ja. is dat heel jong is dat wel. Ja, niet piepjong, maar uh, ja. uh, het is de tweede uh, roman die uh, in het Nederlands uh, is uitgegeven door de uh, kleine, en zoals je daar dan altijd aan toevoegt, een sympathieke. Uitgever. <laughs> en altijd sympathieke. <laughs> nou ja, ik meen dat ook serieus trouwens. Want dit is wel zo'n zo roman. Die misschien grote uitgevers laten liggen, omdat er een zeker risico in zit. Want het is een vrij dun boek, hè? dat is ook wel weer prettig, trouwens. 110 uh, bladzijden. En het is een beetje. Een, het is niet een geëikt boek. Het is, een, het is eigenlijk wel een raar boek. Want het, die, in die 100 bladzijden. Leven we weten is trouwens vertaald... en van en naam wordt voorzien door Luc de Roy, zeg ik er maar even bij. Um, en dat vertalen heeft hij trouwens prima gedaan... voor zover ik het kan beoordelen, want ik heb het Spaanse... deze keer niet naast gelegd. Um, het is niet geëikt, omdat wat er in die 105-bladzijden wordt beschreven... is één nacht. Um, er is een hoofdpersoon, en die heet uh, Julian. En uh, uh, die is getrouwd met, uh, met Veronica. En Veronica heeft een dochtertje uit een eerdere relatie, een eerder huwelijk... En hij zit alleen, onze held, met dat dochtertje thuis. En Veronica komt niet thuis. Dus hij, Ze zitten echt op haar te wachten. En dat duurt maar, en dat duurt maar, en dat duurt maar. En uh, uh, deze uh, die is ons al geïnteresseerd... als iemand die uh, zich allerlei muizenissen in de hoofd uh, kan halen. Uh, hè, er staat over hem... Uh, misschien heeft hij zich altijd wel beperkt tot het maken van voorstellingen. Hij heeft geen beslissingen genomen. Hij heeft nooit iets verloren, nooit iets gewonnen. Hij heeft zich alleen maar laten leiden door bepaalde voorstellingen en hij is ze gevolgd, zonder angst of moed... totdat hij ze bijna bereikte of vergat. Nou, dat maken van voorstellingen speelt een cruciale rol in deze nacht... want hij stelt zich uh, tot, uh, in het krankzinnige voor... wat er met zijn vrouw gebeurd zou kunnen zijn. Dat maakt het in zekere zin een hilarisch boek... maar op een gegeven moment slaat die hilariteit om in een zekere treurnis. Want je hebt toch wel door dat er wellicht iets meer aan de hand is... dan dat ze op een feestje even blijven hangen... of uh, oh. dat ze, dat ze uh, een lekker band heeft met de auto... Nou, wat er aan de hand is, dat moet ik natuurlijk niet zeggen. Nee. En ik moet ook niet zeggen of je daar komt. Uh, die overwegingen van die hoofdpersoon, die zijn al geweldig om te lezen. Uh, de titel, Het verborgen leven van bomen, komt trouwens, uh, is te verklaren... doordat hij dat meisje, dat, dat voelt zijn onrust, dat is een klein mm. meisje, een jaar of zes... dat voelt zijn onrust en dat probeert hij rustig te krijgen door verhalen te vertellen. En hij heeft een standaard verhaal dat gaat over bomen die met elkaar praten... en die uh, avonturen beleven. Weliswaar stilstaand op een plaats, zoals uh, bomen dat, uh, dat doen. Uh, maar omdat hij zich zo ongerust maakt... maakt hij dat verhaal over die bomen eigenlijk ook steeds gieseliger. Gieseliger dan verantwoord is. Mm. Zodat het meisje ook steeds ongeruster wordt. Dus uiteindelijk zitten ze met z'n tweeën te uh, zenuwen uh, tobben. Ja. Uh, dus dat is al prachtig om te lezen. Maar aan het eind van het boek zit een heel curieuze versnelling. Dan kijken we opeens in de toekomst. En je krijgt dan ook wel min of meer door wat er allemaal uh, mm. uh, gebeurd is. En dat maakt het... Met, met terugwerkende kracht, echt een huiveringwekkend boekje. En je wil het dan nog een keer lezen. Mm. Dus het is 100 bladzijden, maar eigenlijk 200 zou je kunnen oh, zeggen. Hoi. Het verborgen leven van boom. Ja, ik, het is, ik heb dus de vorige keer gezegd. <laughs> als er nog meer van deze zomer verschijnt, ga ik het allemaal lezen. Mm. Uh, nou, het ja. volgende ga ik ook weer lezen. Nou ja, je hebt tot nu toe niet gelogen. <laughs> nee, nee, het is echt een, uh, nou ja, uh, uh, mm. een heel, bijzondere, heel bijzondere roman. Ja. Ja. Nou, en dan heb ik een boek bij me. Dat is geen roman, maar dat gaat over taal. Als recensent schrijver een radiopersoonlijkheid... moet je je toch in taal verdiepen de hele tijd. El ja. Dus uh, Jan Stroop. Ik heb trouwens nog college van die man gehad. Uh, Jan, jij, Jan Stroop? Jan Stroop, jouw ook, Mieke, of, uh, Nee, niet, maar ik ken hem wel. Ja, nou, uh, toen, we, we, ik heb toen altijd... Ik, ik was geen taalkundige en uh, die, die blokken moest ik volgen. Dus het had in principe niet direct mijn belangstelling. Maar ik moest altijd wel lachen bij die colleges van hem. Want het was een heel... Uh, ja, had een beetje treiterige instelling, had hij. Dus hij zei dingen waar... Uh, studenten zich erg over konden opwinden. Wat zegt hij nu weer over taal? En, en dat maakt die boeken zo leuk van hem om te lezen... omdat hij dat daarin uh, uh, volhoudt. Dus het lijkt alsof het reitere zijn een tweede natuur is. He, uh, uh, wat hij bijvoorbeeld beweert... en dat is een stelling die in het boek de hele tijd terugkomt... ik lees het even voor... Uh, dat het gaat dus over taalverandering. En misschien wel taalverloedering volgens uh, sommige uh, mensen. Dan schrijft hij welke verbetering levert zo'n verandering op. En dan zegt hij... Elke taalverandering is in wezen een verbetering. Vaak worden taalveranderingen toegeschreven aan gemakzucht of ijdelheid. Maar wie uit gemakzucht of luiheid spreekt van de bouwvak... en niet van de bouwvakantie, maakt het zich gemakkelijker. En gemak dient de mens. Bij taal net zo goed als bij gereedschap. Wie uit ijdelheid kwalitatief goed zegt voor goed, doet dat omdat hij meent zich zo beter voor te doen. Geen mens zal een taalvorm kiezen waarvan hij denkt dat hij slechter is dan wat hij eerder zei. Nou, via deze manier redenerend komt hij tot de conclusie... dat elke taalverandering dus een taalverbetering is. Daar um, is natuurlijk nog wel wat op af te dingen. Daar goed. is wat op af te dingen en hij heeft er ook nog andere argumenten bij. En bovendien kun je dit boek ook op twee manieren lezen... want bij elke, hij geeft dus allerlei voorbeelden van, van uh, uh, taalverandering. Hè? Bijvoorbeeld dat uh, uh, tegenwoordig mensen niet meer uh, de, het geslacht kennen... van zelfstandige naamwoorden. En iedereen heeft het tegenwoordig over haar. Ook bij onzijdige woorden. Dus het kabinet met haar plannen. Hè? Dat, dat, dat moet zijn zijn. Want, onzijdig, nou, want uh, het onzijdige woord heeft het een, een mannelijke... Mannelijk, uh, uh, ja, precies. Uh, het en dat hoofdstuk heet dan ook dat kabinet. Jan Stroop legt uit dat het allemaal onzin is... want het is juist heel makkelijk om gewoon... niemand weet meer hoe dat zit... en dan moet je maar gewoon voor de makkelijkste vorm kiezen. Daar kun je inderdaad over twisten... en daar kun je zo je gedachten uh, over hebben. Maar je kunt dit boek dus ook op een andere manier lezen. Namelijk, hij behandelt al die taalfouten wel... dus je kunt het ook als een soort etikettengids lezen... van, oh, dat is ook een taalfout... dus dan weet je opeens weer hoe het wel zit. Hè, zo gaat hij ook in op de kwestie... Uh, niet dan nadat. <lacht> en Mensen zeggen vaak... Uh, ik stop nu met de boekenrubriek, maar niet nadat ik... He, dat, dan bedoel je dus voordat. Nou, dat gaat altijd verkeerd. Uh, dat legt hij keurig uit, dus dat gaat bij mij nu niet meer verkeerd. Hoewel ik het nu een beetje onhandig uitleg. Uh, hij gaat in op uh, wat beseft zich. Hè? Dat kom je ook steeds vaker tegen. Ik ja. besef me. Hè? Besef me uh, beseffen is geen wederkerend werkwoord, maar dat zeggen steeds, mensen steeds vaker. Ja. En het omgekeerde komt dan ook steeds vaker voor dat mensen zeggen: Ik realiseer me. Hè? Of, uh, of ik realiseer zonder ik realiseer me bedoel ik juist. Hè? Dus dat je zegt: Ik, ik realiseer dat zij nu. Wij nu... Ja, ja, ja, precies. Nou dus. Uh, hij vindt het allemaal geen punt, je Jans Toop. En hij zegt: tijd, Nou, dat zijn taalontwikkelingen. En dat gaat allemaal die kant op. En dat, uh, dat, uh, dat geeft allemaal niks. Uh, maar je kunt het dus omgekeerd lezen. En al die taalfouten passeren door de revue. En dan heb je het perfecte taalhandboek opeens in de Maar handen. het klinkt wel erg leuk. Want uh, uh, die, die discussies van die uh, taalpuristen. Wij krijgen ook wel vaak brieven van die mensen, die zijn buitengewoon serieus. Maar het nadeel ervan is dat humor toch wel uh, meestal voor 100% ontbreekt. Ja, nou, verzorgd taalgebruik is natuurlijk zeer belangrijk. Uh, benadruk ik mij... Fijn, fijn. <laughs> uh, ik benadruk uh, mij... Uh, wil ik me even benadrukken hier. Maar, ja. uh, maar mensen hebben vaak niet precies... Uh, die touwpristen weten vaak niet precies wat ze zeggen. Bijvoorbeeld, uh, mensen ergeren zich heel vaak aan groter als. Het is groter dan. Hm. Uh, Peter is groter dan ik, He, zeggen we. Nee. Uh, als je zegt grote als, komen er hier uh, mails en Twitter Ja, absoluut. En, en terecht misschien. Ja. Maar dan zeggen ze vaak dat het een germanisme is. En maar dat waar is waar het juist. Maar die mensen zich allemaal druk om. om. Hey, nou ja, vroeger was het uh, groter als. Hè. In, uh, andere ja, en in het, in het, in het was dat al als. als. Dus het is eigenlijk uh, heel correct Nederland. Ken je, je ook hele leuke taalpuristen? Echt dat, ge, dat je denkt. Nou, dat eigenlijk dat... vind ik taalpuristen altijd wel leuk. Oh, want ik ben wel een beetje taalpurist. Ik heb niks gezegd. Nou ja, waar mensen zich ook aan ergeren is hoe je praat natuurlijk. Dus Jan Stroop geeft het voorbeeld. Uh, uh, mensen willen dan dat je zegt. Uh, ze openden het vuur. In plaats van, wat iedereen zegt als hij spreekt, ze openden het vuur. He, uh, en dan, dan, dat mensen denken dat je moet zeggen, ze openden het vuur... omdat ze de spelling koppelen aan hoe je woorden uitspreekt. Maar spelling en het woorden uitspreken, dat zijn echt twee verschillende zaken. Nou, dat geeft hij allemaal, dus het is een beetje provocerend ook. Want ik, ik, terwijl ik dit vertel, ja, Maar dat is dus het, het leuke van dat boek. <laughs> dat mensen zich ja. heel al aan mij ergeren, maar ik, ik ben alleen maar de boodschappen. In het ja, geval, ja, ja. Ja, even. Ja. Mensen ergeren <laughs> ze zich uh, sowieso, uh, Ari, aan ja. mij, aan Peter, aan uh, jou, aan iedereen. Bedoel, dat is gewoon fijn. Nou, mensen vinden het fijn om ja, zich te Ja, en te Jan Stroop heeft zelf ook wel wat zelfspot. Want hij geeft bijvoorbeeld dit voorbeeld. Gisteren heeft hij zijn ontslag ingediend. Zeg, dus me, dus hè, mensen zeggen dan heel overdreven, gisteren heeft hij zijn ontslag ingediend. En iedereen zegt in de praktijk, gisteren heeft hij zijn ontslag ingediend. Hè, I, zeggen ze. Ja. En dan zegt hij, ik had in het boek eigenlijk alle hij's door i's vervangen willen hebben. Ja. Maar de redactie van de uitgeverij ging daar niet mee akkoord. Ja. Dus, het, is leuk, nou, het is echt een heel leuk Hun hebben de taal verkwanseld, Jan hey, hartelijk okay. dank. U hoorde eigenlijk storm informatie allemaal te vinden op tekstpagina 260. En natuurlijk ook op de website www.nieuwshow.nl. We hadden ook nog Hans Breuk over aangekondigd, maar die neemt zijn telefoon niet op. Misschien oh. luistert hij naar de radio. Oh, precies. Of iemand in zijn buurt. En die moet dan zeggen dat hij als de wiede weer gaat, zijn telefoon aan moet zetten. Want anders dan kunnen wij hem nog even bellen. Ja. Dus doet het nou even. En dan gaan we ondertussen even naar de muziek. I've got a crush on you Sweetie pie All the day and night time Hear me sigh I never had the least notion That I could fall With so much emotion Could you could? you care for a cunning cottage we could share U in ieder geval herkent, is, die mooie koortjes, de Beach Boys koortjes. Maar het is Brian Wilson, I've got a crush on you. Consumentenorganisatie Foodwatch. Waarom dat nou weer een Engels woord moet zijn? Nou, dat ga ik zo meteen vragen. Er bestaat één jaar. Ja, we hebben het over taal, hè, namelijk. Deze organisatie trekt onder andere ten strijde tegen misleidende voedselmarketing... zoals tegen Runder Knakworsten, die eigenlijk voor een gedeelte uit kalkoenvlees bestaan... of de multivruchtensap zogenaamd volgens de verpakking van Hollands fruit gemaakt... maar waar geen appel van eigen bodem aan te pas gekomen is. Directeur van het jarige Foodwatch is Bart van Opzeeland... en hij is vanmorgen bij ons te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom eet dat Foodwatch? Het heet Foodwatch omdat de organisatie de ambitie heeft... om uiteindelijk in heel Europa uh, aan de slag te gaan. Omdat eigenlijk alle wetgeving die gaat over voedsel, die komt uit Brussel. Dus wil je daar het verschil maken, dan zul je in Brussel moeten optreden. Maar het is begonnen hier in Nederland? Nee, het is begonnen in Duitsland in 2002. toen heet en... het ook al Foodwatch? Ja. Ja, geestig. Uh, nou ja, je zou zeggen, het bulkt van de instanties... die zich uh, tegen ons voedsel aanbemoeien en het controleren. He, je hebt de voedsel- en wareautoriteit, de Consumentenbond, het voedingscentrum... Wat volgt Foodwatch daar dan nog aan toe? Uh, nou ja, Foodwatch is een organisatie die zich alleen met voeding bezighoudt. En op een U U Europees niveau, daar waar zeg maar uh, besloten wordt over ons voedsel. En dat, dat doen de meeste organisaties niet. Hè. De VWA dat, en, en het voedingscentrum, dat zijn uh, overheidsinstanties. En zeker de Consumentenbond houdt, uh, houdt zich bezig met voeding, maar met name voorlichting. Over, aan consumenten over wat er met ons. Nou ja, de verschillen in kwaliteit tussen voeding. En niet alleen voeding, ze doen ook pensioen, et cetera. En Foodwatch pakt gewoon alle onderwerpen aan. Jullie gaan kijken wat zit er nou eigenlijk in? Nou, hè, als we het hebben over die, uh, die campagne. die gaat over in hoeverre marketingprijzen nou overeenkomen met wat een product daadwerkelijk is. dan kijken we inderdaad wat is een product nou versus wat de fabrikant claimt. Weet je wat de, de keuringsdienst van waarde ook doet op de televisie? Ja, dat kennen mensen waarschijnlijk. Ja, kun je, dat, je daar een beetje mee vergelijken? Daar kun je het een beetje mee vergelijken, ja, absoluut. Alleen daarna, hè, de kunstdienst van waarde houdt bij het TV-programma op... wij treden in contact met de levensmiddelenindustrie, omdat we uiteindelijk willen dat consumenten zelf kunnen besluiten wat ze eten. En dat kan alleen maar als ze... Dat werkt de uh, het draaien. voorbeeld dat Mieke noemde in de, in de aankondiging, namelijk dat je aankondigt op het pak, en dat staat er heel dik op: Hollandse Huppen de fruit Hollands fruitsap. Ja. Fruit fruit ja. fruit er zit geen, geen Hollands besje in. Nee. Waarom doen ze dat? dat? Dat is inspelen op een sentiment, namelijk uh, klimaatproblematiek. Um, steun je lokale boeren. Dus daarmee denken mensen, goh, hey, ik haal mijn fruit niet van ver, ik haal het uit Nederland, uh -huh. dat scheelt CO2-uitstoot. Uh -huh. En um, de boeren in Nederland, uh, nou, het is altijd goed uh -huh. om je om die eigen economie te steunen. Ja. Dus op, op die manier spelen ze in op een sentiment. En hoe weten jullie nou dat er geen appel, geen peer, geen bes uit Holland in zit? Nou. In hele kleine lettertjes op de zijkant staat al: het fruit uit Hollands, of uh, multivitamintje Hollands fruit, bevat fruitsoorten die ook in Nederland groeien. Maar het fruit is niet afkomstig dat staat van de dat, dat, dat op. Dat staat in hele kleine lettertjes oh, op de zijkant. Dat zijn geen leugenaars. Nou. De gemiddelde consument loopt in tien minuten door de supermarkt heen, leest de voorkant... en ja. het staat niet op de voorkant, want daar staat echt in koeienletters Hollands fruit. Dus er staat Holland, ze bedoelen alleen maar fruit dat ook in Holland voorkomt. Ja. Maar wat niet echt uit Holland komt. Nee, ze bedoelen, nou, niet echt, natuurlijk, echt niet, ja. ze bedoelen als je gaat bellen, nee, dit drankje is in Holland gemaakt. Dat is wat ze bedoelen. Ja, hm. of wordt in Holland verkocht misschien. Precies, yes, whatever. Ja. Er wordt iets gesuggereerd wat niet klopt. Precies. En die runder kalkoenvlees in bleek te zitten? Daar staat inderdaad groot op, uh, bevat rundvlees, hoge kwaliteit rundvlees. En als je dan uh, op de achterkant in de kleine letters leest... Dan, dan zie je staan dat de helft van het vlees wat erin zit, is rundvlees. En net iets minder dan de helft van het vlees is kalkoen separatorvlees. En dat is op zich niet erg. Alleen kalkoen separatorvlees is juist kwalitatief laag vlees. Want dat zijn de restjes die aan de botten blijven hangen, die ze eraf schrapen. En als je het rundeknak noemt... Ja, dan moet je er geen kalkoenvlees in stoppen. Dan nee. moet je het een runde kalkoen noemen. Maar ga je, dan gaan jullie dan wat eens een telefoontje naar meneer Unilever doen? Uh, dat doen we altijd. En, en uh, wat zegt meneer Unilever? Uh, nou, meneer Unilever uh, geeft op bepaalde vragen een klein beetje antwoord. Maar vaak ook niet. En sommige bedrijven, zoals bijvoorbeeld Heineken, die zegt... ja, wij houden ons aan de wetgeving en uh, daarmee is de kous af. Dus we beantwoorden jullie vragen niet. Uh, wat doet Heineken dan niet goed? Uh, nou, dat was een drankje dat heet uh, multivitamientje. Uh, nee, vitamin water heet dat, sorry. En dat is water met een smaakje. Uh, en vitamines is erin gestopt. En hun hele marketing is erop gebaseerd... Uh, dat, ze, dat ze al het goede van water bevatten. Maar als ze zichzelf dan gaan vergelijken... dan zeggen ze, ja, we hebben minder suiker dan Coca-Cola. Ja, ben je nou een watertje? Of ben je nou cola? En dan stoppen ze de vitamine in... om in te spelen op het gezondheidsimago. Maar die vitamines. is die horen thuis in fruit en dat je afweer of je verteringssysteem is in, gebouwd om dat juist in zo'n zuurklimaat uh, op te nemen en niet in zo'n watertje. Dus ze creëren een drankje wat bizar duur is en wat eigenlijk voornamelijk bestaat uit water met een beetje smaakstof en toegevoegde vitamines de, en wordt als consument gewoon om de tuin geleid. De wereld wil bedrogen worden. Dat is al uh, zo, zo ontzettend oud. Nou Vraagt de gemiddelde consument en hij wil niet bedrogen worden. Nou ja, dan moet hij gewoon uh, de, de, de, verse spullen kopen en geen kant en klare uh, producten. Want daar ga, gaat dat altijd fout en daar wordt altijd mee gerommeld. Dan, dan pers je toch zelf een sinaasappel uit? Maar, maar dan leggen we de verantwoordelijkheid alleen bij de consument. Ik denk dat de levensmiddelenindustrie net zo'n verantwoordelijkheid. heeft. Ze moeten gewoon eerlijk zijn over wat ze verkopen. Zodat je als consument daadwerkelijk zelf kan besluiten wat je eet. En als je dus iets koopt wat bewerkt is, dan moet je dus eigenlijk super scherp zijn in de supermarkt. Mm. He, je moet je boerenverstand meenemen. Een leesbril moet je in ieder geval meenemen en een vergrootglas precies. <laughs> ja. Want anders kom je niet uit. En dan nog. Oh, uh, hebben jullie al? Uh, want je, je, je zei net, het is in Duitsland ooit ontstaan. Wie heeft het ooit opgericht? Het heeft, is de, de oud directeur van Greenpeace International die dat in, in Duitsland heeft opgericht. Ja. ja. Goed, het is nu in in, in Nederland. Jullie willen nog verder uh, internationaal. Hebben jullie al successen geboekt? Uh, nou. Het succes in Nederland is natuurlijk dat we aandacht hebben gegenereerd voor die uh, misleidende marketing. Maar als je naar Duitsland kijkt, daar zijn gewoon producten van de markt afgehaald. Um, die zijn of niet meer teruggekomen. Maar um, afgelopen jaar is het ook gebeurd dat een product wat van de markt af is gehaald. bijna een jaar later terugkwam. En al die claims die waren gewoon eerlijk en oprecht. Dus dat product klopte. Wat, wat was, uh, het was. Het was een vruchtendrankje uh, wat voor kinderen was. En dat, die claimde fruit te hebben. Terwijl er, er zat niks van dat fruit in zat. En ze hebben het nu teruggebracht. En nu klopte alles wat ze, oh ja. ze claimden En in Nederland zijn kleinere zaken gebeurd. Er zijn wat aanpassingen gebeurd, maar niet, niet zoals daar. Opvallend is dat een van uw stellingen is dat uh, dit veroorzaakt wordt... omdat ons voedsel en dus ook de drankjes eigenlijk te goedkoop zijn. Nou, er, er, het, het mislijnde marketing is een probleem waar we in de voedselindustrie tegenaan lopen. Maar een ander probleem is dat ons eten... Uh, is eigenlijk heel goedkoop. Als je gaat kijken, 50 jaar geleden betaalden we tussen de 40 en de 60 procent... van ons salaris aan eten. Tegenwoordig is dat in Nederland 8 à 12 procent. Met als gevolg dat maar, het... Het is in uh, Nederland ook minder dan in andere landen. Hè? Nederland uh, uh, besteedt uh, relatief het minste minst, erg, uh, ja. percentueel uh, aan voedsel. Met, maar dat, dat heeft uh, gevolgen, want er wordt dus heel erg... Uh, op geconcureerd. Met als gevolg dat de levensmiddelenindustrie. om zo laag mogelijk in prijs te blijven zitten. allerlei. Ja, producten eigenlijk uitholt. en dure uh, ingrediënten eruit haalt. en daar goedkopere voor terugzet. zodat die, die lage prijs maar gehanteerd kan blijven. Maar aan de andere kant heeft dat ook consequenties. voor zaken als. Uh, als een grondstof niet duur is. dan ga je er heel gemakzuchtig mee om. En dat zie je ook. want. Uh, een Nederlandse consument die, gooit, uh, die is verantwoordelijk voor 10% van al het eten wat, wat wordt weggegooid. Omdat het, het staat toch wel weer in de supermarkt en ik kan het toch makkelijk betalen. Alle. En er zijn er ook niet veel te veel producten. Er zijn veel producten, maar ja, dat is wat we met z'n allen willen. Weet ik niet. Ja, de, we met z'n allen. Ik bedoel... Ik, ik... Dat, dat vind ik altijd zo raar. Ik denk dat wil ik helemaal niet. Maar... In een vrije markt mag iedereen produceren wat ze wil, dus daardoor komt dat natuurlijk. Is jullie taak nou om te zorgen dat die kletspraat doorgeprikt wordt... of om eigenlijk te zorgen dat dat soort producten ook verdwijnen? Um, nou, het tweeledig. Die, die, die kletspraat moet doorgeprikt worden. Consumenten moeten gaan zien dat ze... Uh, ja, Regelmatig in het ootje genomen worden door de levensmiddelenindustrie. En uiteindelijk moet de levensmiddelenindustrie zijn verantwoordelijkheid gaan nemen. en oprecht gaan markten hm. op kwaliteit van het product. en niet op loze, opgeklopte marketingpraatjes. Hm. Wie betaalt jullie? Het zal niet meneer Unilever zijn. Nee, wij zijn inderdaad onafhankelijk van de levensmiddelenindustrie. en ook onafhankelijk van de overheid. Wij bestaan bij de gratie van uh, don donateurs. Dus uh, bezorgde consumenten die, uh, die, die vinden dat dat er een aantal zaken mis zijn in ons, met ons eten. En die, die, daar, daar moet dat aan gebeuren. En uh, in Duitsland zijn nu ruim of bijna 20.000 donateurs. Mm -hmm. En we zijn in Nederland nu een, een, een jaar op weg. En uh, we hebben er een kleine 400. En, en is dit echt de bedoeling om uiteindelijk tot een zeer strijdbare organisatie? Of is het toch echt meer signaleren en zien maar wat je ermee doet? Nee, nee het is absoluut uh, de bedoeling om te komen tot een strijdbare uh, organisatie. Hebben, we richten ons nu op, op marketing, of dat hebben we met name gedaan afgelopen jaar. Maar iets anders is: we zijn een procedure gestart tegen het ministerie van uh, ELNI. eigenlijk tegen de VWA, omdat we vinden dat de informatie. En over, waardeautoriteit, precies. Ja. Omdat de informatie over de hygiëne in restaurants, die, die heeft de overheid in handen, maar die is niet openbaar. Openbaar. Wij vinden dat consumenten moeten weten hoe het gesteld is met de hygiëne in een restaurant waar ze eten. Dat hebben ze in Denemarken echt heel goed hoe Dan Moet er dan een sticker op de ruit? Want we hebben hier een hele smerige keuken. Ja, nou, dat, dat is wat in Denemarken gebeurd is <lacht> nou ja, inderdaad. Klopt en, wel, want ik bedoel, als een zaak die drie waarschuwingen heeft gehad, dan wordt het publiciteit en daarvoor weet nee, dus je van Dus je, je, je duikt gewoon. In Denemarken hebben ze dat <lacht> gedaan. Het heeft eigenlijk drie hele positieve effecten ja. gehad. Uh, zelfregulering, er zijn minder uh, vieze zaken, consumenten worden goed voorgelicht en er hoeft minder gecontroleerd te worden. Hé hmm. hey Mieke, ik heb nog even na zitten denken op jouw eerste vraag waarom het Foodwatch heet. De Duitse naam zou iets van Essenwachen zijn. Nou, volgens mij, als je <laughs> ja. daarmee Europa <laughs> winnen wil, ga je de strijd niet winnen. Precies. Dat ja. zal de verklaring wel ja, zijn. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou goed, dankjewel. Bart van Op Zeeland ging dus over Foodwatch en er staat één jaar. Zometeen nog Kamerbreed, Jolande Sap zit erin, André Rauvoet en Adso Nicolai. En dat gaat natuurlijk over uh, Afghanistan. Tot volgende week. Sport op Radio 1. Vanmiddag en morgen om kwart over twaalf. Door de binnenbaan heen proberen het verschil goed te maken. Het EK schaatsen allround in Colombo. En West langs de Leen. Vanmiddag om kwart over twaalf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.